Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky wil er alles aan doen... om de oorlog met Rusland volgend jaar te beëindigen. Dat heeft hij gezegd in een radio-interview. Hij erkent dat de situatie aan het front moeilijk is. Het Russische leger rukt snel op. Volgens Zelensky wil de nieuwe Amerikaanse president Trump helpen... om de oorlog te stoppen. Volgens de Oekraïnse leider moeten in de onderhandelingen... elementen van ons overwinningsplan terugkomen. Dat suggereert dat Zelensky bereid is om water bij de wijn te doen. Rusland viel Oekraïne ruim 2,5 jaar geleden binnen. pvv leider Wilders is blij dat het kabinet niet is gevallen... dat zij gisteren na het urenlange crisisoverleg in het Katshuis in Den Haag. Staatssecretaris Asja Bar maakte gisteren bekend... dat ze opstoopt om polariserende omgangsvormen. Bronnen melden eerder dat ze zou zijn vertrokken... vanwege racistische uitspraken in de ministerraad. Premier Schoof zei dat er geen sprake is geweest van racisme... maar hij wilde verder niets zeggen...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 Met de, Zeg papi, ik wilde u vragen. En Alberti zong erop een duet met haar vader. En in 1963 verscheen haar eerste hit Spiegelbeeld. Dat was goed voor een gouden plaat. U hoort er nu, Willi, Willeke Alberti zonder haar vader. Willeke Alberti met De Winter Was Lang. De winter was lang. Al doe jij echt niet aan de slang geland Zoveel van je hou Lief en zo Zoals je weet Deel ik altijd met jou Weet heel goed Hoe jij dat doet Je geeft een harde gaten mij, dat heb ik steeds weten Al ben je dan ook wat rare man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 voor niemand laat zijn eigen kind alleen. En de volgende dame was Adèle Maria Hamedman... beter bekend als Adèle Bloemendaal... geboren in Amsterdam op 11 januari 1933... en al daar overleden op 21 januari 2017...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 voor een nacht en half bevroren zo had ik haar nooit gezien. Zo'n verdriet het meisje, breng je van de weisje, weet niet goed wat je moet doen. Voor ik het besefte, gaf ik haar opeens een zoon. Zo verried. En ik nam mij voor Ik maak een eind aan haar verdriet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 Graf S37 na zijn eerste vrouw. Zijn biograaf H.P. van de Aardwerk schreef in 1950. Later over eeuwen, wanneer uh, allang tot historie is vergaan. Deze persoon is het uh, erkentelijk nageslag Bedevaarten naar zijn praalgraf onderneemt.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 Kokos nog, een puntje suiker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 Komt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 Een ballen voor een stuiver in een cent. Die zie je zomaar zitten als je uitgeslapen bent. Ze vallen met ze allen uit de tafel van de boom, midden in het tuinje. Tot we smikkelen en smakken, midden in het tuintje van mijn oom Weet je wat het beste is in jouw geval? Neem een kalgonbal, een hele grote kalgonbal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 wat die beelders en Hans Horst en diverse damesborsten kijken je met grote roze ogen aan. Dit is de tango van het blote koninkje.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 Valt me op dat billen op elkander lijken. <lacht> Vooral wanneer je ze wat langer kunt bekijken. Ik zou wel eens willen weten. Waarom zijn de bergen zo hoog?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 Dat is waar, maar het zijn juiste dag, die de hoogte der bergen bepalen, En die is verneukeratief voor het leken oog. Daarom zijn de bergen zo hoog. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep?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 Nou kijk eens, dat komt van het woud dat eerst enkel ijs was maar laat. Verwarmd door de zon, van de berg naar beneden liep, daarom zijn de zee.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 was dat de kinde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 We're Dat was Ria Valk met Moeder, ik ben zo bang. En daarvoor hoorde u een opname met 1973. Nico Haak en de Paniekzaaiers met uh, Lille. En tot zover ook uh, deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het programma gemist heeft, iedere zaterdag tussen 1 en 2...